Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De Israëlische minister van Defensie wil dat de Gaza-strook na de oorlog wordt bestuurd door Palestijnen. In zijn plan staat wel dat de veiligheid een zaak van Israël moet zijn. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken gaat vandaag naar Israël. Hij wil voorkomen dat het conflict tussen Israël en Libanon escaleert, zegt correspondent Nasra Habibala. De situatie daarover is hier heel gespannen, want men is bang... Um, dat dat verder escaleert. En uh, ja, de focus van Blinken tijdens dit bezoek zal dus vooral daarop liggen... om te voorkomen dat dit een nog grotere oorlog wordt... en dat ook meerdere landen in de regio daarin mee worden getrokken. Blinken zal de komende dagen meerdere landen in het Midden-Oosten bezoeken. In Arnhem is een motorrijder om het leven gekomen door een aanrijding met een onopvallende politieauto. De agent die in de auto reed is opgepakt. Hij moest een blaastest doen, maar was niet onder invloed. De motorrijder overleed ter plekke. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Een ongelofelijke reddingsactie in Nieuw-Zeeland. Een man die 24 uur in zee lag, is uiteindelijk gevonden door vissers. De man werd uit zijn boot getrokken door een zwaardvis die hij net aan de haak had geslagen. Tijdens de 24 uur dat hij in de oceaan dreef, kwam een haai zelfs nog langs om even te snuffelen. Andere vissers vonden de man doordat de drenkeling met zijn horloge de zon weer kaatste. Hij was extreem onderkoeld, maar maakte het inmiddels goed. En haal ze maar uit het vet, want de kans zit er dik in dat het flink gaat vriezen komende dagen. Schaatsen op natuurhuis zou zomaar kunnen volgende week. En daarom ging verslaggever Danny Simons langs bij een schaatswinkel in Amsterdam. Dit jongetje heeft er al super veel zin in. Ik vind op eigen sloot veel leuker. Ja, waarom is dat leuker? Omdat, ja, je, het is gewoon heel vlakbij. Ja, dan kun je meteen in de ochtend. En ja. kunnen jullie ook een beetje goed schaatsen? Ja. ja. Maar alleen, ik had net een beetje een botte te schaatsen, dus nee, ik doe niet echt goed, maar... Dus het is echt nodig dat ze even worden geslepen hier in de schaatswinkel? Ja. ja, maar ik kan het wel goed. Zeker langs de Duitse grens is de kans groot dat het gaat lukken. Daar vriest het dit weekend een graad of zes. Het weer, op steeds meer plekken regen. In het Noordoosten kan er ook wat natte sneeuw vallen. Het wordt 4 graden in Groningen en 8 in Limburg. Morgen is het een beetje van hetzelfde. Dan wordt het 2 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 dit is Kerst met ZFM, met Men nu jouw keuze ZFM. Ja, en we hadden het beloofd. We komen gewoon bij u terug naar het uh, uh, nieuws en de reclameboodschappen. <kijkt> en daar zijn we weer. Heb He, heb. Daar zijn wij weer. <laughs> en we zitten te kijken wat er allemaal eigenlijk te gebeuren staat. Ja. Want we hebben het nu gehad over wat er geweest is. Ja. De ijsbaan wordt opgebroken. Lauren en Hardy hebben een trofee gewonnen met de. Uh, met de curling. Wat, uh, wat bedoel je? Gaat er met ijsbaan alweer weg? Uh, volgens mij gaat hij dit week... maar dat weet ik niet zeker. Ga ik straks okay. even, googlen. Ga ja, ik even na de, googlen. Na de kerstvakantie natuurlijk voor ja, de kinderen. Ja, ja, ja, kerstvakantie logisch. houdt ook ja, weer op. Hè? Ja, ja, Jeetje, het is ook weer snel voorbij gegaan. Maandag zie ik de lichtjes weer flitsen vanuit mijn woning. Oh, ja. uh, maar goed, we hebben dit weekend... ten eerste nog... Uh, ja. we hebben het vorige keer met Peter Tromp... al uitgebreid over gesproken. Ja, maar nu is het bijna zover. Uh, is het zover aanstaande zondag... het grote nieuwjaarsconcert... in de Agatha-kerk van... Alles antwoord, ik mag wel zeggen, zo'n beetje alles antwoord scoren. De aanvang is half drie. En het leuke daaraan is dat het door ZFM wordt uitgezonden... met geluid en beeld. Beeld, ook nog ja. op tv, kanaal 40 uh, voor Ziggo. Ja. En uh, KPN weet ik even niet uit mijn hoofd welk kanaal. Maar daar is ook een kanaal voor, iets maar, met, uh, met, met vier cijfers. Degene die niet dus zijn. niet een van de 300 stoelen kunnen bemachtigen... toegang gratis. Ook die ook kunnen nog? voor de tv gaan zitten... En, uh, en het allemaal mee gaan beleven. Speelt er ook een orkest of zo? Of wat voor muziek is er uh, eigenlijk? Het, het is, er komt een, er komen, dat is ieder jaar van, uh, van de muziekschool komt er een jonge pianist. Oh, er komt, komen twee pianisten. Komt, hè? ja Volgens ja. mij komen er één of twee, twee pianisten. Ik moet komen. even terug naar ons gesprek met Peter. Uh, en natuurlijk al die koren. En onze, onze vliegende reporter. Carina gaat die mensen ook nog een beetje interviewen Hartstikke van wie leuk. er daar wat te doen heeft. Dus uh, gaat u ervoor zitten. En in de pauze worden er weer vrolijk drankjes geschonken door de evenementencommissie van die kerk. Dus uh, het wordt weer een gastvrije dag met uh, mooie muziek en veel plezier. Dat is al aanstaande zondag. Ja, wij willen meer, meer. More, more, more. Meer, meer, meer. We willen meer, meer. Maar ja, dit, dit nummer duurt heel lang. Dus dat gaan we niet doen. En trouwens, we hebben ook uh, nieuws he, vanuit het Zandvoorts Museum. Ja. Nou, ik weet niet hoeveel jaar gaat Hilli nu toch echt scheiden... als directeur van het Zandvoorts Museum. Jeetje, dat zal gemist worden. Ja, dat zeg. wordt een enorm gemist. Hij Zo. heeft behoefte aan nieuwe, nieuwe impulsen, inspiratie ja. natuurlijk zelf. Een bevlogen kunstenaar. Ja. Maar er is dus een vacature... Mensen. Ja, want als er iemand weggaat... dan moet er toch weer opnieuw iemand komen om de honneurs waar te nemen. Hè? Het museum zoekt dus inderdaad een nieuwe directeur. De activiteiten sluiten uh, aan op alle culturele, toeristische... en recreatieve dingen ja. van de gemeente Zandvoort. Ja. Het vertegenwoordigt onze identiteit. Um, maar wat zoeken zij? Wij ja. zoeken een, uh, iemand die creativiteit en ondernemerschap kan... Combineren. Nou, ja. daar is Hilly natuurlijk een geweldig voorbeeld van. Ja. Iemand die zich aangetrokken voelt tot het cultureel erfgoed van Zandvoort. Ja, lijkt me ook wel belangrijk. Ja. Iemand die ook ervaring heeft met, uh, ja sowieso natuurlijk, uh, het aantrekken van nieuwe doelgroepen. Want ook jonge mensen moeten gewoon steeds naar het museum geroepen worden. Ja. Cultuur is een groot ding. Iemand die kan leiding geven en delegeren. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja en dat, dat hoort ook bij een directeursfunctie. Dat hoort bij een directeursfunctie. Als u inmiddels rechtop zit... dit zijn allemaal de voorwaarden. En het onderhoudt een relevant netwerk... en weet extra inkomsten te genereren. Want daar gaat het natuurlijk ook altijd over... bij culturele ja. instellingen. En dan moeten we inderdaad maar afwachten... hoe dat allemaal verder gaat. Money, money, money. Money, money, money. Dat is een belangrijk ding. Maar vacature door het uh, vertrek van Heli... Die we natuurlijk met grootste respect uh, dit allemaal op hebben zien zetten. Want feitelijk... Uh, ja, is zo. Is, uh, wat al die punten die we nu hebben genoemd... die heeft ja. zij gewoon belichaamd bij ja. het museum. Helemaal. Ze, ze blijft het nog even doen. Maar ook nog eens een keer. Uh, dat staat er niet in. Omdat er daar best wel wat van rondlopen. Maar ze was een enorm goede gastvrouw. Ja, ook, ja. Ja, ook heel belangrijk. Het is natuurlijk een... We hebben een kleine gemeenschap. Als je dat museum binnenkomt, als er een expositie is... dan is het heerlijk om tegen iemand aan te lopen... die jouw wegwijs maakt. Ja, precies. En, en, en die je welkom heet. En, en ja. een, een, een klimlach voor je over heeft. Ja. Hey, en, en als iemand denkt van... hé, hey, maar dat ben ik. Daar gaat het over. En, en dit wil ik doen. Ik ja. wil het, de, de, de kans wagen. Waar kunnen mensen solliciteren? Solliciteren en verdere inlichtingen... voor het geval dat er wat vragen zijn gewezen... Ja? Die uh, kun je richten aan Bob Crezee. Uh, dat is de secretaris van het bestuur. Ja. En, dat is, en dat is letterlijk helemaal uh, allemaal kleine lettertjes. B C Rezee Gmail Kom. B C Apenstaartje op zo'n website zie je van alles. Je kunt je sollicitatiebrief natuurlijk ook gewoon sturen... naar het adres van het museum. En op uiterlijk 15 februari reeds... Ja. beginnen keuzes te worden gemaakt. Kijk, dus uh, ik zou maar opschieten. Ja. En uh, alle informatie is trouwens terug te lezen... op de website van het Zandvoorts Museum... onder het kopje over ons en dan naar vacatures... Wij gaan weer even een muziekje opzetten. We hebben weer genoeg gepraat. We gaan weer eens even een oudje doen. Leuk. Well, my Heerlijk nummer was dat, hè? Oh, zo, daar word je zo vrolijk van, hè, van dit nummer. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Hij zingt het glimlachend, zo te horen. Ja, nou, dat mag ook, hè? Het is ook een lied met een knipoog. Uh, uh, hebben we nog meer uh, te knipogen, te lachen en te beleven dat in Zandvoort? Uh, ja, dan gaat natuurlijk weer van alles beginnen. Ja. Het openingsconcert van de Classic Concerts... is zondag 21 januari in de bekende protestante kerk. Ja. Uh, de aanvang is 15 uur. De kerk gaat open om 14:30 uur 30 En dit is heel erg leuk. Want daar speelt die middag het Divertimento Jeugdorkest... onder leiding van Helena van Tonger. Oh, wauw. Het, het Divertimento Jeugdorkest dat uh, die stichting die ja. is in het leven geroepen... om jonge, jeugdige strijkers uit Haarlem en omstreken... een kans te geven om ja. op hoog niveau te leren samenspelen. En, en, en voor publiek te spelen. En voor publiek ik ook, te ook, hè? spelen. Want ja. onder die stichting uh, vallen momenteel zes jeugdorkesten. Ja. En er worden natuurlijk steeds samenstellingen gemaakt... van hele goede, uh, ja, talentvolle strijkers. Met de uitblinkers, zeg Precies. maar. Precies. Ja. En die gaan wij dan uh, zien, die 21 januari... In de kerk Het Divertimento Jeugdorkest. Dat is een groep jonge strijkers. En dat is dus echt jong. Tussen de 12 en de 18 jaar. Ja. Die daar prachtige liederen te horen gaan brengen. Van Vivaldi, oh. Piazzola, oh. Liszt, Brahms. Oh, geweldig. Ja, uh, ik zou zeggen, ga kaarten bestellen. En uh, ga daar zitten, want dit zijn weer de... Pareltjes in het aanbod hier in Zandvoort. Waar, waar kan je de kaartjes bestellen? De kaartjes kunnen wij bestellen. Ik zit te scrollen. Via, aan via de website? De of website zo? van Classic Concerts. Ja. En uh, ja. Nou ja. Voor bestellen overigens kun je ook nog bellen voor meer informatie. Oh, dus alle informatie staat op de website ja, eigenlijk. Alle informatie en wat kost een kaartje? Het kaartje kost. Even kijken, ja dat is wisselend. Het is ja, 10, euro, 0 10 euro, 10 kost. euro, ik vraag het ja. maar ik weet het ja, wel. Weet het, kost, het, het kost 10 euro het voor het een Jeugdconcert. En, en, en wat je er meer voor over hebt, ja. Want dat is altijd zo sympathiek. En hoe laat begint het? Het begint, de aanvang is om uh, drie uur en de kerk gaat open om half drie. Oh, okay. En het concert duurt twee uur. Ja, oké, okay. 21 januari, zet in de agenda. Ik ga, ik ga een nummer draaien. Ja, misschien zeg ja, dat moet je niet doen in ons programma, Dolly. Hou daar nou toch eens mee op. Maar... Heavy metal, Dolly. Nee, metal. nee. <laughs> dat, precies het tegenovergestelde. Ik vind dit zo'n mooi nummer. En ik heb dat zo vaak gezongen. En dan dacht ik, God, als ze trouwen ga ik het echt. Dan moet dat gespeeld worden. Maar deze, die draag ik op aan mijn schoonzoons. Wat ging het toch snel, ik hoor nog wat ze zei, later trouw ik met papa, maar dat is nu voorbij, er staat een man voor de deur, die komt daar adem met bloemen en of life. Wat ik van je vraag. Wij zijn niet hoog, wij zijn niet beste jongen. Vooral wanneer ik er straks niet meer ben. Mooi. Ja, mooi nummer hè. Mooi. Oh, ik vind hem ook zo mooi. Hij heeft van die nummers. Dat, dat is gewoon, dan krijg je echt zo'n brok in je keel. En dit is zo goed als voor een kleine jongen. Dat hij met, met die blokken speelt, weet je wel. Ja, ja, prachtig. Dat is ook zo'n nummer, jongen. Heerlijk. Als ik er straks niet meer ben. Ja, ja, ja. ja melodramatisch. Hè? <laughs> ja. Hey, we gaan straks uh, contact zoeken met uh, Berna van Baarzen. Ja. Hey, die gaat ons even vertellen over die enorm leuke wandeling die uh, over een paar weekjes plaats gaat vinden in de Amsterdamse waterleidingduinen. Maar we gaan natuurlijk nog even een, uh, een liedje spelen. Ik, ik, uh, oh, ik had wat klaargezet, maar dat, ben ik, dat doe ik wel vaker. Hè? Dan zet ik wat klaar en dan weet ik het weer niet meer. Oh nou, ja, dan gaan we gewoon zo'n beetje praten. We schenken nog een bakje koffie in ja, ja, ja. en dan dalen we af. Ja, inderdaad. En dan gaat inderdaad mijn muis weer alle kanten op waar ik ze niet hebben wilde. En nou, misschien heb ik het. Nee, ik heb hem alweer. Daar is die Ach jongens, onze Dean Martin. En hij had zo'n mooi nummer met zo'n mooie boodschap. Blijf altijd lachen. En doe dat ook. Maak dit jaar zo dat je altijd maar kan lachen. En ook al zit het wel eens tegen, blijf lachen. Want hier komt de boodschap. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, oh, when you're laughing, The sun comes shining through But when you're crying You bring on the rain So stop your sighing Be happy Again, keep on smiling Cause when you're smiling The whole world smiles sighing be happy again keep on smiling cause when you're smiling Ja, Koetal, Dean, Martin, When You're Smiling. Dat het is, heet is toch zo, hè? dan, dan, dan smilt de hele wereld je tegemoet. Ja, maar zo is het ook. Ga maar glimlachend de winkel in. Ja, ja, ja, het ja, ja dan, dan veranderen de gezichten van de mensen die langs je lopen ook meteen helemaal. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, ik denk, want we gaan naar de klok van half twaalf. En rond de klok van half twaalf hadden we afgesproken uh, met... Um, nou, dan ben ik toch weer Berna, even daarna... Berna? Ach, ja, we Berna, Berna van Baarsen, ja. om haar uh, te bellen. Want zij gaat een wandeling begeleiden waar ze een heleboel over kan vertellen. En uh, we gaan nu het nummer opschrij op goed met horen de Fox. Uh, what does the Fox say? En dan gaan we contact zoeken met Berna. Ja, dan 1, 2, 3, dat is de dag. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes crow, and the elephant goes toot.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 Will you communicate by more? Oh, o o oh, more, oh, more, oh, o o o o o o, -o En dat is natuurlijk een heel toepasselijk lied op uh, wat er nu gaat komen. Ik geef het woord aan Beb. En als het goed is. Uh, oh jee, als het goed is, dan hebben we contact met onze gasten. Hallo, Berna. Hallo. Hallo, je vindt het oké okay dat ik je Berna van Baars noem? <laughs> ja, zeker. Oké, okay, Berna. Um, ik heb me in zitten lezen, want jullie gaan een wandeling organiseren in onze Amsterdamse waterleidingduinen. Om watervogels uit het hoge noorden die de in de wintermaanden bij ons komen te gaan ontdekken. Uh, wordt, ja. De organisatie heet IVN. Help mij even, waar staat deze afkorting voor? Dat is het uh, Instituut voor uh, Natuur, Educatie en Duurzaamheid. Ja. Dat is een, uh, ja, zijn dure woorden voor eigenlijk. Dat we met de mensen van de natuur willen genieten. En willen kijken wat we allemaal om ons heen kunnen zien. En, uh, ja, we gaan kijken naar de, de wintergasten. De, Vogels die in de winter hier bij ons uit het hoge noorden komen. Ja. Vooral dus ook om, ja, om voedsel te zoeken en aan te sterken voor hun terugweg terug naar hun broedgebied. Ja. Uh, en dan kunnen we, ja, we kunnen van alles tegenkomen. Dat is altijd het spannende met, uh, met vogels en ja. ook met, met de wintergasten. Dat uh, kunnen zomaar hele bijzondere soorten zitten... Uh, dat weet je dus niet. Het is sowieso is... spannend om, om vogels te gaan ontdekken. Want ja, ons, ons, uh, we zijn ermee bekend dat als je ze ziet vliegen ze op. Maar dit gaat ja. met, een, met een gids die weet hoe je dat aan moet pakken. Um, je ja. moet bij, dus bij zo'n groep blijven. De starttijd is om half elf, s morgens. Ja. En um, ja, hoe, hoe gedragen die vogels zich dan? Uh, slapen ze? Uh, vliegen ze rond? Uh, hoe, pak, hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Om nou, vogels wij, te gaan zien overdag. We, ja, we starten uh, bij uh, de ingang van de oase. Van ja? de waterleidingduinen. Ja? En uh, we gaan dan meestal eerst naar de oranjekom. Dat is een, uh, ja, zeg maar een hele grote vijver, Om het maar even heel kort uit te leggen. Ja, ja, ja. En daar vinden we meestal al een behoorlijke hoeveelheid uh, eenden, uh, duikertjes. Uh, dus dat is al geweldig leuk om, uh, om daar te zien te kijken en ja. te beginnen. Ja. En uh, uh, wat wij uh, als gidsen meestal doen, wij lopen voor, een paar ja. dagen gewoon tevoren... om um, te kijken uh, ja, wat we tegen kunnen komen. En afhankelijk daarvan uh, stippelen, stippelen we de route uit. Okay. Want het is natuurlijk leuk om, uh, ja, om te weten wat waar zit. In. Zeg en, en Berna, uh, heb je nou bijvoorbeeld een verrekijker nodig? Moet je die meenemen? Ja, absoluut. Okay. Ja, verrekijker is uh, absoluut een noodzaak. Wil je de eenden jou ja, op verre afstand zien? Ja. Want het mooie is natuurlijk dat als wij van... ver ...uit hun kunnen zien... ...dan verstoren we ze ook het minst. Okay. Dus dat, ja. dat, uh, dat is het. Ja, dat is natuurlijk het fijnste, het beste. Ja. Uh, als u geen verrekijker heeft... ...ik ga proberen om verrekijkers te krijgen... ...van onze IVN, zuid kennem ja. ja. En dan... Uh, uh, ja, dan, dan is er in ieder geval iets om doorheen te kijken. Maar het is altijd fijner om je eigen verrekijker te hebben. Want dan weet je hoe die werkt. Ja, zeker. Dan ben je er ook wat uh, ja, gewend aan. Dan kun je ermee werken. Ja. Zeg en Berna, nou, nou, nou dreigt er weer een, een, een weersverandering. Hè? Tot nu toe is ja. het allemaal heel nat. Dus ze zitten lekker in die vijver. Uh, <laughs> maar mogelijk gaat het vriezen. Wat voor ja. verandering kan dat teweeg brengen bij wat we kunnen zien in die duinen? Uh... Ja, ik denk dat het op zich niet uh, verkeerd is als het kouder wordt. Uh, uh, zolang de boel niet dichtvriest. En ik denk eerlijk gezegd dat dat niet gaat gebeuren. Nee. denk ik dat er niet heel veel verandering uh, okay. opgeeft. Maar dat gaan we zien. Behalve je warmte kleden. Uh, want je, zult, uh, je, je, je sluipt rond. Je staat tijdstil denk ik met ja. je verrekijker ja. om alles rond te zien. En dan ja, zal de gids je op gedempte toon van alles daarover vertellen. Ja, <laughs> dat is leuk. Ja. Wel heel interessant. Jullie doen het niet voor het eerst. Hoe is de ervaring? Uh, de ervaring is dat er heel veel interesse voor is bij mensen. Okay. En, uh, uh, maar het is waar wat je zegt, we staan veel stil. Dat, dat doen vogelaars, die staan veel stil ja. om te kijken, maar ook soms om te wachten. Ja. Uh, ja, omdat je denkt, goed, misschien komt er nog wat langs. Ja. Uh, misschien gaan we ook in de vogelhut kijken. Uh, ja, het is gewoon koud. Het is ja. koud als je langs stilstaat. Dus doe vooral goede schoenen aan, dat je voeten warm en ja. uh, Neem desnoods iets van eten mee of drinken. Want we zijn toch wel zeker twee uur onderweg. Oké, okay, de starttijd uh, is half elf. En dan ja. zou je dus twee uur onderweg zijn, dus tot half één. Zeg, ja, ja Berna ja, dat... is het nou belangrijk dat je nog een klein beetje gecamoufleerde kleding aantrekt? Dat zit ik gewoon maar zelf te bedenken hoor. Misschien dat het wel nou, afstoot als ja. je een, een, een, een, een hel uh, paarse jas aan hebt of werkt dat niet zo? Nou, ik vraag me dat af. Ik denk dat het veel belangrijker is dat je rustig beweegt en dat... Ja. Uh, wij, wij werken ook met, ik werk heel graag met kleine groepen, okay. omdat vogels uh, sneller opgeschrikt worden dan je denkt. Ja. En als je met een kleine groep bent, kun je ook gewoon sneller op elkaar reageren als iemand wat ziet. Ja. Uh, dat betekent ook dat er een uh, ja, stop is op het aantal aanmeldingen. Uh -huh. Bij zo'n uh, ja, 21 uh, tot, tot 25 mensen stop ik. Ja, dat is al een dus flinke groep, toch? Ik wil mensen vragen of ze zich ook snel willen aanmelden bij mij. En, mijn... en wat is jouw, jouw e-mailadres? Waar kunnen mensen zich aanmelden? Uh, mijn e-mailadres is Berna van Baarsen aan elkaar vast met kleine letters. Uh -huh. At gmail. Berna van Baarsen en is gewoon Baarse met 1-S at gmail.com Ja, klopt. De mensen kunnen het ook nakijken op de website van het IVN zuid Ja. Bij de activiteiten staat bij zondag 21 januari. Excursie Wintergasten. Dus mm -hmm. daar kunnen ze alles nog eens even nakijken. Ik ben niet een hele grote vogelkenner. Ik hou heel veel van vogels. Zelfs van de gehate duiven en de schreeuwende meeuwen in ons dorp. Maar ja. we, welke vogels uh, he, hebben jullie al eens ontmoet? Die wij. Geef eens een beeld van wat je nou. Wat zijn nou Wintergasten die hier neerstrijken? Ja, Wintergasten die. Uh... Die op zich, dat zijn best de bijzondere wintergassen die we wel eens aantreffen. Maar ja, nogmaals. dat is Ik kan dat nooit beloven. Nee. Dat maakt het dus nu toch weer spannend. Dat zei ik al. Uh, bijvoorbeeld de eend. Dat is echt een kroon op, op wat we zouden kunnen zien. Ja. Uh, ik heb het over bijvoorbeeld de grote zaagbeekbek. Dat is één van mijn favorieten. Dat is een okay. fantastische vogel met een kuif. Het vrouwtje is eigenlijk nog mooier dan het, dan het mannetje. Oh, dat is heel ongebruikelijk inderdaad. Ja, he? maar ja. dat is ook misschien smaak. Ik vind dat <laughs> prachtig om te zien. Ja, uh, ja we hebben de, de smint. Dat is een klein eend. We noemen ze ook wel de fluit eend. Daarvan verwacht ik toch wel dat we hem gaan zien. De wintertaling. Ja. Dat is ook zo'n vogel met prachtige kleuren. Ja, dan denk je soms... Uh, uh, zijn die hier in Nederland gezien? Met die mooie kleuren, net zoals ze opgemaakt zijn. Het is. Ja, ik, uh, ik kan het niet beschrijven, je moet het echt zien. Ja, de mensen uh, moeten zich haasten om zich bij jou aan te melden. Ja, ja zeker. Ja, nee, het, is gewoon, het is gewoon fantastisch. Het is een fantastische Waar komen ze vandaan, Bernard? Lopen. Ja. Ze komen uit het hoge noorden, Scandinavië, Noord-Rusland. Uh, uh, en ja, sommigen hebben echt een heel eind gevlogen voordat ze hier aankomen. Ja. Uh, en dan ja, ja bijvoorbeeld uh, de rotgans. Die, uh, die, die, ze moeten ongelooflijk veel eten om weer aan te sterken. Maar ook om dus de terugreis naar hun broedgebied weer te kunnen ondernemen. Ja, ja, ja. ja we krijgen nu allerlei weerberichten dat het wer werkelijk bar is in Scandinavië. Grote sneeuwval, vreselijke vorst. Ja. En uh, die beesten die stijgen op een keer op. Wanneer gaan zij vertrekken? Hoe lang doen ze over zo'n ontzettend lange rit? Nou, volgens mij, uh, uh, als het uh, voor ze mee zit, dan uh, ja, daar zijn ze al vertrokken. Okay. Maar bij zachte winsten, winters in het noorden, dat zie je eigenlijk ook hier wel, dan uh, heb je ook kans dat vogels te laat vertrekken. En dan okay. kunnen ze zich vergissen, zeg maar. Dan kunnen ze gewoon inderdaad in een koud terecht komen, waarbij het moeilijker voor ze is. Ja. ja. Uh, en dat is een van de dingen sowieso met een reis als als het trek is. Ja. Uh, vogels ontmoeten allerlei soorten risico's, gevaren. Uh, ja. uh, en dat is, uh, ja, dat is. Je zou bijna denken ze berekenen of ze wel gaan, of ze niet gaan. Uh, wanneer ze gaan. Ja. En het interessante is dat ook met de weersverandering uh, uh, het wordt warmer. Ja. Je, je ziet bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bij de, nou, om een vogel te noemen, bijvoorbeeld de zwartkop. Ja. Die, uh, die vertrekt in de winter juist naar het zuiden. Die is hier in de zomer. Maar sommige zwartkoppen die zie je bijna denken nou, ik blijf hier wel. Want uh, het risico, het is een afweging, hè? het risico ja, ja, ja. om te trekken is misschien wel gevaarlijker dan het risico om te blijven en in een hele koude winter terecht te komen, ja. waarbij het heel moeilijk is om voedsel te vinden. Ja, ja, ja. Dus je ziet dat veranderen en, uh, en dat is ook vast van alle tijden, uh, dus het, is, uh, ja, het blijft bewegen. Ja. <laughs> Het heten de wintergasten. Wanneer stijgen ze? Wat is jullie ervaring althans? Want ik hoor die beesten, die zijn ook, die veranderen mee met, met het klimaat. Wanneer ja. stijgen ze weer op en zijn ze weer niet meer te zien bij ons? Nou, Komt veel, dat een moment? Die, we draaien dan zeg maar weer in maart. Oké. Oh, gaan okay. ze terug? Dat is ja. toch wel vrij snel? Dus je... ja, ja, dat is vrij snel. Uh, uh, sommige april, maar ja, ik denk dat dat ook afhangt van uh, van de soort natuurlijk, maar ook uh, wellicht van het weer. Ja, nou enorm spannend. Berna van Baarsen, allemaal kleine letters achter elkaar geschreven. Baarsen gewoon met een S. At gmail.com. Meld u aan. En uh, 21 januari, die winter, uh, ja, die, die wandeling in de waterleidingduinen. Kunt ja. u ons nog een tip geven? Of zegt u, nou ik heb de mensen nu wel informatie gegeven. Kom nou maar luisteren als we rondleiden. Ja, het is leuker om gewoon te komen en te gaan lopen. Vind ik ook. Geet geen verrekijker, want dat is toch nee. heel belangrijk als je een vogel goed ja. wil zien. Verrekijker, warme schoenen en uh, nou. wat te eten en te drinken. Ja. ja. Oké. Okay. Okay. Berna, dank ja, je wel voor zo, je bedankt. toelichting. En uh, ik, ik wens je uh, van hieruit alvast een hele fijne wandeling toe met hele leuke geïnteresseerde uh, gasten. Ja, dankjewel. Tot Oké. Okay. Bedankt voor het gesprek, Berna. Je je veel je succes. Dag, dag. Ja. You broke my heart 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down. Oh yeah. Zen uit het uh, Amsterdamse, hè, met hair. En daarvoor hebben we geluisterd naar uh, Do You Love Me van de Contours. En uh, dat, dat Zen, uh, uh, jij kent ze toch ook wel, denk ik? Uh, ja, ja, ja, ja, ja. hè. Ja, ja. Kende ze je ook persoonlijk? Uh, nee. Nee, nee, nee, nee, ja, nee, ik wel. Ik, uh, toen ik klein was, zij hadden een uh, oefenruimte uh, in Amsterdam-Noord... bij de Transvaalkade onder de kerk... Uh -huh. En uh, ja, daar zat uh, tante op hoor, elke keer. <laughs> Dat komt, mijn oom was reservedrummer bij uh, Zen. Oh? En uh, ja. En, Wat uh, leuk, reservedrummer. Ja, ja, en het, het waren uh, een paar uh, gasten allemaal uit Oost, en die kenden elkaar allemaal natuurlijk als muzikanten. Uh -huh. En uh, ja, hij, hij moest dan ook altijd mee repeteren. En uh, ja, ik ging altijd mee. Dat vond ik hartstikke leuk. Wat dus leuk. Dus daar zat ik er gezellig bij. Dus ja, ik kende al die mannen wel. De Siebere Jong en zo. En, uh, ja. nou. en uh, later is mijn vader nog manager geworden van die groep. <laughs> ja. Dan lach je toch Mijn vader, te... van jou, dat was toch ook een alleskunner. <laughs> oh ja, ja. Ja, want dat, dat moeten we, kunnen we misschien ook wel even vertellen. Dat uh, de laatste uh, uitzending van Barboek Zandvoort. Die ging dan over de horecabedrijven van mijn vader. Ja. Daar hebben mijn broer en ik uh, zoveel mogelijk over verteld. Allerlei leuke gekke dingen en hoe dat toen allemaal ging. En die is nu uh, te beluisteren via Spotify, via de Zandvoort Podcast. Oh, wat leuk! Ja, hij staat erop. Dus nou. uh, mocht je op je gemak even alles terug willen horen... Uh, doe dat via uh, Spotify. Ontzettend leuk. Ja hoor, ja was een gezellige uitzending. Um, Waar gaan we naar luisteren? Wat, uh, wat, uh, zullen we iets uh, funky doen? Altijd lekker. Ja, oké. Okay. Mr. Lekker. Big Stuff. Ja? Yes. En Gene Knight, komt-ie? Oh, yeah. Who? Mr. Big Stuff. Who do you think you are, Mr. Big Stuff? You're never going get my love. to keep you happy. I want love in return. Oh, yeah. Now, I know this is a lesson, Mr. Bix, so you haven't learned. Mr. Bix, tell me, who do you think you are? Mr. Big Stuff... Dat was, als je, als je dan kwaad was op, uh, op iemand hè, en, en uh, was dat zo lekker om mee te zingen. <laughs> <laughs> who do you think you are? Ja, who over ons dorpje, toen ik natuurlijk net zat te lezen over de ja. vacature ja. bij het Zandvoorts Museum, ja. wijs ik de mensen toch nog even op een expositie die 12 januari, dus dat is al snel, gaat starten en die er ook niet zo lang is tot 25 februari. En dat is Oh, dat is inderdaad kort. Dat is een leuke tentoonstelling over antiek, of in ieder geval oud speelgoed. Oh, wat leuk. Een... Oh, gaat die komen nu? Ja, hij gaat nu komen. Het is een sprookjesachtige... en toegankelijke speelgoed- en toonstelling. Oh, wat leuk. Het, het uh, favoriete speelgoed van Zandvoortse Verzamelaars wordt getoond. Ja. Ik voel me heel schuldig, want uh, ik heb er al die tijd over nagedacht... maar ik ben niet uit gaan pakken. Oh, okay. uh, maar hele, veel mensen hebben dat wel gedaan. En zodoende zijn er teddyberen, dinky toys, treinen, playmobil. Er is nog veel meer. Er is speelgoed te zien ja. van nou, meer dan is, 100 jaar want... oud. Jij hebt ook nog wel wat speelgoed van jezelf van ja. vroeger, hè? En de ellende is dat ja. als je ouder wordt... Ja. dat dat allemaal antiek is. <laughs> dus je gooit het niet weet, zomaar weet meer wat wat het Weet je wat nog is? <laughs> nou. Dat jij nog ouder bent dat speelgoed natuurlijk. Want <laughs> nou, weet je wat... <laughs> Zal ik dan maar even uit de school klappen. Mijn moeder restaureerde oude popjes die in uitverkoop... bij de Vroom en Dreesman boven waren. Ja. Dus ze waren, ze waren al behoorlijk oud. Of wij erfden, erfden, erfden. Ik denk dat ik poppen heb zitten. Echt van honderd jaar uh, oud hoor. Maar goed, ik heb niet ingeleverd. Uh, er zijn nu wel nee. gewoon in het museum... van vele Zandvoortes en anderen die hebben ingebracht. Ja. Is antiek speelgoed te zien. Leuk dus, man. Oh leuk, enig. Ja. Dat gaat een heleboel... Uh, Emoties oproepen. rekenen. Uh, ja, Ja, ja, is, ja, ja. Het is echt van jong en oud. De prijs is 6,50 euro. En, uh, nou, je kan ook via de site van... Uh, kun je hem zo al even uh, bestellen. Digitaal bestellen. Ja, maar Dat je kan ook zijn. gewoon aan de balie kopen, toch? Ja, ja. ja, ja. Dus zeg nog ik. even de datum van 12 Dat januari. Het is soort? 12 januari, begint het. Ja. En het stopt om 25 februari... En uh, zo te zien is het 17 uur, maar ja, dat zal het eind van de tentoonstelling zijn. Ja, dus ga, vindt... ga even ja. kijken. Kijk maar je, even op de site, daar kan site. je alles teruglezen: ja. zandvoortmuseum.nl. En wat je dan krijgt als je in zo'n museum rondloopt, ook natuurlijk leuk met je kinderen. Een en al herkenning en een en al roepen. Hé, hey, die poppen heb ik ook en die heb ik ook. En die had mijn zuster en die had mijn tante. Nou. Ja, ja, ja, precies. Ja, <laughs> ja, ja. Dat ga je natuurlijk helemaal krijgen. Wordt een, word een zee van, herkenning. Hart, ja, een feest van ja, herkenning. Ja, ja, ja, ja. Hartstikke leuk, joh. Oh, yes. geweldig. Ja, nou, ik denk dat wij uh, maar weer eens eventjes een, uh, een lekker muziekje op moeten gaan zetten. Yes. Uh, laten we uh, Chicago even bezoeken. Ah, Ja, ja, van uh, Graham Nash. Wat een heerlijk nummer, hè? Ja. Ja, we werden toen van genoten destijds, toen we nog jong waren. <laughs> en we genieten er nog van. Ah, ja, zeker. <laughs> en hopelijk onze luisteraars ook. Ja, sommige nummers blijven gewoon lekker en mooi... Uh, we gaan uh, echt nu stevenen uh, op het uh, einde van het tweede uur af. En dat betekent dat wij straks uh, na het nieuws het stokje gaan overdragen... aan onze collega's, aan Pim en Marja... die uh, twee uur lang het lunchprogramma gaan verzorgen. Dus, uh, dus uh, ga niet weg, blijf gewoon gezellig luisteren. Want dat doet ook weer een dolle boel, die twee kennenden. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, ja. En uh, volgende week, uh, vrijdag uh, om deze tijd, tussen 10 en 12, zijn natuurlijk Charles uh, en uh, Willem. Willem Bruist die uh, het programma verzorgen. The Boys are Back in Town tussen 10 en 12. En dan die week erop zijn wij er gewoon weer. Zijn wij er weer? He? En zo is dat. En dan u nog, natuurlijk nogmaals de nieuwjaarsreceptie uit Nieuw Unicum uh, zien en horen. Daar is ZFM ook royaal aanwezig. Om uw nieuwsgierigheid, als u er niet zelf naartoe wil, te, te dempen. Ja. En ja, wij zijn er over twee weken weer met een enorme verrassing. En uh, daar verheugen wij ons erg op. En dus gaat u ervoor klaar zitten? Ja, ja, klaar zitten. Ja, ja. Ja, ja. We gaan er lekker nerveus maken door die te zeggen. Ja, oh. ja, ja. ja. ja, ja. Verwachtingen zijn hoog gespannen, ook ja. van de Nou, dat mag nu. hoor. Leg de lat maar lekker hoog hoor. Want oh, er staat je wat te wachten. Oh, jongens. Nee, nee, nee. Doe, oh. maar, doe, maar, doe, maar, doe maar een tena lady aanpas. Maar hey, luister. Uh, <laughs> we hebben natuurlijk volgende week vrijdag ook weer uh, de Barboek-uitzending. En we zijn met een paar hilarische gasten bezig. Ik hoop dat het gaat lukken. De een zit nog in Schotland, dus ik hoop dat die voor die tijd terug is. En anders moeten we gauw wat anders bedenken. Maar in ieder geval... danken wij jullie ontzettend voor het luisteren. Uh, ik hoop dat jullie over twee weken... ook weer met ons meeluisteren. Tussen tien en twaalf op de vrijdagochtend... bij ZFM Zandvoort. Uh, vergeet dus niet naar het nieuwjaarsconcert te luisteren... en te kijken. En uh, ja, ik zou zeggen... Uh, maak er een heel fijn weekend van. En de groeten van Tot Beb... En dolly, tot over twee weken. Zo is dat. Voor dan wens ik u allemaal fijne dagen en een voordien.